Eerst een klomp met het NOS-journaal. Deze jihadisten radicaliseren veel sneller dan een paar jaar geleden. Ook zijn ze jonger en minder gelovig, blijkt uit het eerste grote Europese onderzoek naar terreur. Volgens de onderzoekers beslissen sommige jongeren al binnen een maand om jihadisten te worden. Sinds 2012 zijn er zo'n 4000 jihadisten naar Syrië en Irak gegaan... om te vechten voor terreurgroepen als IS. Een derde daarvan is uiteindelijk teruggekeerd naar Europa. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie vindt het belangrijk dat er snel een oplossing komt... voor de problemen bij de antiterreureenheid van de politie, de DSI. Vanochtend meldde de Telegraaf dat de dienst zwaar onderbezet is en dat er een tekort is aan materiaal. Van der Steur verwacht dat de nieuwe korpschef Akerboom hem binnenkort informeert over de aard van de onrust. De CO2-uitstoot van energiebedrijven in Nederland is vorig jaar met 12 procent gestegen... Een jaar eerder was het 6 Dat komt doordat er meer kolen worden gestookt, meldt de Nederlandse emissieautoriteit. Er kwamen vorig jaar drie kolencentrales bij. Op de klimaattop in Parijs is juist afgesproken dat de CO2-uitstoot omlaag moet. Minister Koenders wil kijken naar de beschuldigingen van Amnesty International aan het adres van Turkije. De mensenrechtenorganisatie meldde gisteren in een rapport dat Turkije veel Syrische vluchtelingen heeft teruggestuurd naar Syrië. Dat zou in strijd zijn met allerlei verdragen en afspraken. Volgens Koenders is het een serieus rapport waarnaar gekeken moet worden. De Duitse oud-minister Genscher is overleden. Hij was namens de liberale partij FDP minister van Buitenlandse Zaken... tussen 1974 en 1992. In die periode maakte hij onder meer het einde van de Koude Oorlog... en de val van de Berlijnse muur mee. Onder bondskanselier Helmut Kool was Genscher nauw betrokken... bij de hereniging van Duitsland. Hij is 89 jaar geworden. Het weer nog, het is overal zonnig en droog bij een graad of 12. Dit weekend wordt het met 15 tot 20 graden een stuk warmer. Vooral morgen is er flink wat zon. Dit was het nos journaal. D.F.M. Dit is John Sehokan van de ANWB.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 I never knew that it could mean so much, so much, you're the fear.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 for the brick of dawn It's the morning we call The courage waking up Finding out more We're we'll finding more ways If you need it all We we'll try to I've never built too less. I better run than chase. And I will find. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not